9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Automobilisten in Zuid-Holland hebben hun belasting op auto's de afgelopen vier jaar het snelst zien oplopen. De provinciale belasting, de opcenten, steeg tussen 2007 en 2011 met bijna 30 procent. Blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Andere provincies volgen op afstand. In Flevoland was de stijging van de motorrijtuigenbelasting 20 procent en in Friesland 15 procent. In Noord-Holland zijn automobilisten, ondanks een kleine verhoging, het goedkoopst uit. Voor een doorsnee benzineauto betalen ze 516 euro belasting per jaar. Noord-Brabant en Zeeland voerden helemaal geen verhoging door. Zuid-Holland zegt dat een forse belastingverhoging nodig was... omdat de provincie geen geld heeft gekregen uit de verkoop van energiebedrijven. Andere provincies kregen dat wel. De belasting op auto's is voor provincies de enige manier om zelf geld op te halen bij de burger.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 De snelst groeiende hbo-opleidingen zijn die in de gezondheidszorg. Vooral verpleegkunde is populair. Daar is het aantal studenten dit studiejaar met 9,5 toegenomen. Volgens de hbo-raad kiezen veel studenten in tijden van economische crisis voor de zekerheid van een baan. De economische hbo-studies hebben minder inschrijvingen. Toch is die richting met 4 op de 10 studenten nog steeds het grootst. De Maleisische zedenpolitie heeft tijdens Valentijnsdag... tientallen ongetrouwde moslimstellen in hotels aangehouden. Seks voor het huwelijk is in het streng islamitische land verboden. Op Valentijnsdag trekken veel verliefde stellen naar de hoofdstad Kuala Lumpur... om samen de nacht in een hotel door te brengen. Het vieren van Valentijnsdag wordt in Maleisië ook gezien als een zonde. Wat voor de aangehouden stellen krijgen, is niet bekend. Dan het weer nog, eerst wat zon, in het noorden mist, later toenemende bewolking en tegen de avond van het zuidwesten uit regen. Het wordt 4 graden in Groningen en 8 in Limburg. Morgen veel bewolking, het blijft droog en het wordt 6 tot 10 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In Friesland en Flevoland komt af en toe nog plaatselijk dicht mist voor. Er staan nog 37 files, goed voor 145 kilometer. Nog een paar opvallende files. Het blijft nog hardnekkig druk op de A12 naar Den Haag in de richting Utrecht. Tussen Blijswerk en Rewek nog 13 kilometer na een ongeluk eerder vanochtend. Wel zijn de rijstroken weer vrij. Daar staat ook nog flink vast op de A20 naar Gouda. 9 kilometer voor Knopend Gouden. A15, Nijmegen richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij harningsveld Giesendam. Daar staat 4 kilometer file. De linkerreishokest is daar afgesloten. En nog een lange file door een ongeluk in het oosten van Dan... tot de A35, Almelo richting Enschede. Daar staat tussen Almelo-West en Delden 10 kilometer. Vliegen? Daar zijn we niet zo van bij Odina. We zoeken het liever dicht bij huis. Daar ligt onze kracht. We kennen de lokale markten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 Bedankt namens Museum Stoomtram Hoorn Medenblik, Stichting Doen, Tijlers Museum. Ben je een ervaren ICT'er of consultant? Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op connectivate.nl Het netwerk in onze hersenen is uniek en kan storingen uit zichzelf herstellen. Hoe doen de hersenen dat?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 Centraal Beheer Achmea. aan alles gedacht. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Het gaat goed met Duitsland, dat hoort u zo. Het kan ook te goed gaan. Dat merken ze in China, waar de inflatie in razend tempo oploopt. Eerst maar eens naar de Duitsers, want die klagen niets. De Duitse economie is het afgelopen jaar met 3,6 procent gegroeid... heeft het Statistisch Bundesamt zojuist bekendgemaakt. Duitsland is de crisis sneller te boven gekomen dan veel andere Europese landen. De industrie draait weer op volle toeren. Correspondent Wouter Meijer ging kijken bij een Nederlandse ondernemer... in het oosten van Duitsland. Dat borrelt al heel lekker. Weet u zelf wat het wordt? Nee, hij heeft me net verteld dat die uh, citroenzuur aan het oplossen is. Ja, wij maken, uh, ik denk als een van de weinige fabrieken in Europa... bijna de complete palet wat, wat er mogelijk is aan uh, vochtige doekjes te maken. De meeste maken of voor reiniging of voor cosmetica. En ik denk dat wij een van de weinige aanbieders zijn die het complete pakket uh, produceren. Ja, vochtige doekjes. Je kunt ze thuis gebruiken of in het ziekenhuis. Je kunt er baby's mee afvegen, je kunt er patiënten mee wassen... Maar je staat nooit bij stil waar ze gemaakt worden. Nou, hier bijvoorbeeld bij Innovate in Naumburg, vlakbij Leipzig in Oost-Duitsland. Directeur Alexander van Haaren kwam hier ruim tien jaar geleden op zoek naar uitbreiding. We zijn naar Duitsland gegaan om uit te breiden omdat we in Nederland tegen, de, tegen onze grenzen aanliepen voor wat betreft het, het verwerven van personeel. Dat was vreselijk moeilijk in 1999. En toen hebben we op een gegeven moment besloten om, om te gaan kijken naar eigen capaciteitsuitbreiding in Duitsland. Daarbij kwam natuurlijk een gigantisch groot voordeel. Um, wat eenmalig uh, is en was, uh, dat, dat je in het oosten van Duitsland subsidies kreeg om uh, dit soort uh, fabrieken te kunnen starten zonder uh, veel eigen geld mee te nemen. We uh, moeten dus zo zien dat uh, wij deze fabriek konden, konden beginnen met uh, toch meer dan uh, 40% uh, subsidie. Allemaal om Oost-Duitsland op te bouwen. Ja, exact. Vochtige doekjes beginnen als een grote rol papier in feite. Exact. Wij werken met rollen tot 1,40 meter doorsneden op de machine. En dan moet u denken aan ongeveer 4000 meter. Die komen hier van de rol af, die gaan het een bad in. De, de techniek is dat elk doekje wordt individueel bevochtigd. Zodat we er gegarandeerd zeker voor kunnen zijn dat de gewichten constant blijven. Na het bevochtigen, dat wordt door een sproeisysteem wordt het aangebracht. ...wordt uh, het dan gesneden op lengte. Hoe heeft u de crisis beleefd? Eind 2008, begin 2009... Uh, ...toen de crisis uh, min of meer in alle heftigheid uh, uitbrak... Uh, ...hebben wij even last gehad uh, van het feit dat... Uh, ...veel van onze klanten, met name de, de discounters, angst hadden om te bestellen. Het voordeel wat we hier in Duitsland met name hadden... Uh, was het, was het feit dat we kon, gebruik konden maken van kortsarbeid? Dat is een uh, werktijdverkorting. Dat betekent het feit dat de overheid voor een gedeelte personeelskosten overneemt. zodat je mensen in feite in dienst kunt houden. De Duitse regering heeft ook flink wat geld in de economie gestopt. Was dat, een, was dat goed, vindt u? Ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat het uh, zeer goed uh, geweest is dat uh, Duitsland er uh, ook direct opgesprongen is. En uh, in tegenstelling tot, uh, tot wat ik meegekregen heb uh, in, in de buurlanden en ook uh, met, met daad en kracht probeert heeft om uh, dus maatregelen te nemen... Uh, ter stimulering van, uh, van, van, van de koopkracht. Maar op het eind staan ze er allemaal. Alle dozen voor heel veel verschillende klanten in heel veel talen. Tsjechisch, Engels, Duits, Frans. Voor al uw klanten. Maar dat staat hier allemaal een beetje dicht op elkaar. Ja, dat klopt. Uh, we, we zijn de afgelopen twee jaar dusdanig gegroeid uh, dat we dus nu... Uh, Druk bezig zijn om, uh, om uh, ons te vergroten qua, qua uh, magazijn. Want, uh... Maar u heeft nog genoeg groene akkers om de fabriek heen, dus u kan nog uitbreiden. Ja, de grond is inmiddels aangekocht en uh, de plannen lopen uh, in een verre het uh, stadium om uit te breiden. Nederlandse vochtige doekjes doen het goed in Duitsland. Duitsland waar de economie het dan weer goed doet. Economische bloeiperiode zitten ze middenin. in. Dat geldt ook voor China. Al jaren breekt China economisch record... naar economisch record. Maar die enorme groei kent met gierende inflatie ook een grote keerzijde. Alleen al in januari stegen in China de prijzen met 4,9 procent. Zo werd vanochtend bekend. Schakelen we maar even met correspondent Wouter Zwart in China. Wouter, wat zijn de oorzaken van zo'n enorme inflatie? Uh, dat ligt hier in China met name aan uh, de voedselprijzen. Die zijn echt heel hard uh, gestegen de afgelopen tijd. Niet alleen in uh, januari trouwens, maar eigenlijk al sinds uh, afgelopen november. Uh, fruit bijvoorbeeld is 35% duurder dan hetzelfde moment vorig jaar. Graan zo'n 15%. Ja, en de oorzaak daarvan, ja, daar hebben we eigenlijk gisteren ook al een beetje aandacht aan besteed. Dat komt voor een heel groot deel door het weer hier. Er is een extreme droogte in de Chinese landbouwgebieden... waardoor de oogsten uh, minder opleveren... Uh, nou moet ik wel zeggen dat het uiteindelijke inflatiecijfer dat je nu noemt, 4,9%, ietsje lager is dan men aanvankelijk had gevreesd. De eerder verwachtingen lagen zelfs boven de 5%. Dat zie je ook een beetje terug nu op de beurzen. Die hebben vanmorgen vrij rustig gereageerd gelukkig. Uh, mogelijk denkt men dat uh, de overheidsmaatregelen die eigenlijk gedurende de hele inflatieperiode over de afgelopen maanden uh, waren ingevoerd, toch ietsje lijken te helpen misschien. Dat, dat is voorzichtig een, een positief nieuwtje. Ja, die overheidsmaatregelen, Wouter, hoe lastig is dat ja. voor de Chinese overheid? Want ze moeten iets doen om die inflatie te beteugelen. Want dat, dat kan ja. grote problemen geven. Aan de andere kant, dat betekent dat je de economie moet, wat moet afremmen. En dat willen ze natuurlijk ja. niet. Nee, absoluut, daar heb je helemaal gelijk in. Er zijn een aantal maatregelen die ze hebben genomen. Hè? Uh, bijvoorbeeld de rente verhogen. Dat hebben ze nu voor de derde keer gedaan onlangs in een half jaar tijd. Dat doen ze niet heel snel. Dat is echt een signaal dat ze er bovenop zitten. Uh, ze hebben de banken verplicht om meer reserves in kast te houden. Oké, okay, dat kan. Het derde punt is inderdaad een interessant punt. Dat zijn de leningen. Die moeten aan banden. Die bedrijven, die investeerders... die hebben de afgelopen jaren zoveel leningen gekregen... daar zijn ze mee gaan speculeren op de, op de beurs, op de huizenmarkt... waardoor de prijzen eigenlijk alleen maar aangejaagd werden... Nou, dat moet aan banden gelegd worden. Maar je noemt het al, het is een probleem. Want uh, de economie moet natuurlijk wel aangejaagd blijven. Nou goed, uh, China uh, geeft standaard aan het begin van het jaar... op dit moment dus, na het, vlak na het Chinees nieuwjaar... traditiegetrouw, juist heel veel leningen uit... om die bedrijven en die fabrieken aan te zwengelen. En nu is natuurlijk de vraag... hoeveel gaat men dat nu doen bij de overheid dit jaar? Zeg, waar China altijd, of de Chinese overheid... altijd een enorm bang voor is geweest, is uh, sociale onrust. Hè? Beginnen de Chinezen exact. al te moeren vanwege die stijgende prijs? I ja, dat doen ze zeker. Hè. Dat doen ze eigenlijk al sinds het begin van het jaar. Um, als de mensen hier in hun portemonnee geraakt worden, dan is dat een probleem. Uh, je ziet dat ze er nu bovenop zitten. Uh, uh, minstens ja, tot, tot, zeg maar, tot juni, als die winteroogsten uh, uh, eraan komen... dan zul je, zullen we weten of die inflatie inderdaad nog door zal gaan. Het spook van de inflatie zal zeker nog een beetje rondwalen de komende weken. Oké, okay. Walter Zwart vanuit China, Dankjewel. Bijna kwart over negen. Het bewonersprotest tegen de CO2-opslag heeft uiteindelijk... Vruchten afgeworpen. Minister Verhagen van, van Economische Zaken laat de plannen voor opslag in het noorden varen en kiest definitief voor de Noordzee. Verslaggever Menno Reemay appelt de stemming in het Groningse boerakker. Ja, de borden hangen hier nog aan het huis CO2-nee. Op de ramen, de affiches CO2-nee, ook niet in het noorden. En uh, naast de voordeur een grote plastic box met Neem hier uw gratis poster CO2-nee. Nee, dat is niet meer nodig. Uh, zoals ik nu heb gehoord, is dat niet meer nodig. Nee, dat klopt. Chris, denk maar, een van de actievoerders in Boerakker, dorp waar ook geen draagvlak was voor de CO2-opslag. Nee, ik zal niet. Kijk maar om je heen, je ziet overal de posters in het dorp. Nee, hier was geen draagvlak voor. Nee. Ik had wel vlaggetjes verwacht vandaag. Ik denk dat die vandaag nog wel komen, maar het bericht was ook uh, pas ergens gisteravond, geloof ik. Ik hoorde het ook pas gisteravond rond 12 uur. Ja. Dus uh, dat zal vandaag nog wel gaan gebeuren, denk ik. De minister op bezoek in Emmen en zei er is geen raagvlak En ik heb goed geluisterd naar de mensen daar. Met ja. andere woorden, anders verlies ik stemmen. Uh, ik weet niet of dat meespeelt. Uh, ik was er wel door verrast. Want ik had verwacht dat hij het de, na de verkiezingen zou doen. En uh, een beslissing nemen. Dus uh, we waren toch wel blij verrast, ja. ja. En nu? Helemaal van de baan? Nou, CO2-opslag is niet van de baan, want het verhuist nu naar Onderzee, heb ik gehoord. behoord. Heel, heel ver hier vandaan, de Noordzee. Nou, dat is uh, vlakbij. En ten tweede, er worden nog steeds kolencentrales gebouwd in Eemshaven. Delfzeil? Delfzeil, ja. Dus? En daar zijn we ook nu blij mee. Dus, uh, maar in ieder geval, uh, onze eerste stap is, uh, is, uh, is gezet... En we gaan nu even genieten van ons succes. van uh, Geen CO2-opslag uh, onder Boerrakken, sobal de buurt in Edenveld. Ja. En daarna gaan we lekker verder. Nee, je moet er toch ergens mee heen? Waar moet je er dan mee heen? Uh, we moeten gewoon geen, kool, geen kolencentrales gaan bouwen. Ja. En dan uh, we hebben we ook geen CO2-opslag nodig. Dus de strijd houdt, houdt hier niet op in boerakken. De strijd gaat, uh, gaat, houdt niet op, gaat door. Want uh, wij zijn hier in Noorden wel voor uh, duurzame energie. Zodanig de spelers van FC Twente mogen ietsje vroeger voetballen donderdag. Zodat het geen min 27 is, maar min 20. En bedankt. Zo meer erover. Eerst maar eens naar John Sohoka. John, um, kunnen we wel een beetje doorrijden op de weg? Nou, niet op 28 plaats, want daar is het nog langzaam rijden en stilstaan... Okay. met een totaal lengte 115 kilometer, Lara. Het is dus nog opmerkelijk druk op de A9 vanuit Alkmaar Amstelveen. 10 kilometer langzaam rijden tussen Bevenwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Dat geldt ook voor A12 vanuit Den Haag naar Utrecht nog 8 kilometer... bij Reewek na een ongeluk. De rijstokken zijn we inmiddels weer vrijgegeven. En nog opvallende vierde dan een ongeluk op de A15 in de richting Rotterdam. Daar staat tussen Gorinchem en Harrisveld Giesendam nog 4 kilometer... en daar is de ook nog afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Robin Visser is vandaag in de regio Rijnmond... waar een proef gaat starten met de dierenpolitie. Maar betrokkenen Marco Robin, daar zijn we inmiddels wel achter... die hebben er niet zo heel veel verduzie in, hè? Nee, die indruk heb ik ook, Marcel. Ja. Ik, uh, ben vanmorgen... <laughs> ik ben vanmorgen begonnen bij de, bij de dierenbescherming uh, Rijnmond. Dat is de regio waar Capelle aan de IJssel onder valt. De directeur van de dierenbescherming daar zegt... ja, ik weet helemaal niet wie die twee uh, politiemensen nou eigenlijk zijn... en uh, wat ze nou precies gaan doen en hoe dat allemaal georganiseerd moet worden. Ik ben nu in het gemeentehuis van Capelle aan de IJssel. Hier is straks vindt de presentatie van die twee bijzondere uh, ambtenaren uh, plaats... en ik praat even met uh, twee van de gemeenteraad. Dat is meneer Ponte, Martin Ponte van de Partij van de Arbeid. en Aart-Jan Moerkerker van Leefbaar Capelle. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij met de dierenpolitie? Nou, ik vind het in ieder geval leuk. Het is een stukje landelijke publiciteit die gewoon goed is voor Capelle... maar die vooral ook goed is voor de dieren. Want er lopen straks twee opsporingsambtenaren rond die in kunnen grijpen als er iets nodig is. Ik heb gehoord dat die twee opsporingsambtenaren een opleiding van welgeteld twee dagen bij de dierenbescherming hebben gehad. Ja, dat is volgens mij voornamelijk een stukje theorie. Je hebt een Dierenwet. Uh, de politie is daar uh, niet zo goed van op de hoogte. Als je op de site van de politie kijkt, dan zie je ook dat de politie daar eigenlijk geen aandacht aan wil besteden. Maar dan heb je toch aan twee dagen opleiding niks? Als het om een stukje theorie gaat, wel. Als je weet wanneer je in moet grijpen, als je weet waarop je moet letten. Bijvoorbeeld als je een verwaarloosde hond ziet, is die gewoon mager of is die echt verwaarloosd? Dat soort dingen kan je in twee dagen leren. Aha. Nou, ik vraag me dat af. Maar goed, u zegt het. Ik laat het schilver. Meneer Pont, de Partij van de Arbeid, wat vindt u ervan? Nou, we kijken nog wel met gemengde gevoelens tegenaan... Aandacht voor dierenwelzijn is natuurlijk heel veel uh, uh, up-to-date en ook wel, uh, wel belangrijk. Maar ik heb uh, voor de zekerheid nog eens even nagevraagd hoe groot het probleem in Capella nu eigenlijk is. En uh, toen heb ik uh, te horen gekregen dat we per jaar ongeveer tien meldingen binnenkrijgen bij uh, de afdeling toezicht en handhaving. En dat gaat over dieren. Uh, en daar is geen dierenleed direct uh, bij betrokken. Dan moet je je voorstellen dat er uh, bijvoorbeeld een, een kat in de boom zit. Of dat, uh... Het valt allemaal nog wel mee, zegt ja, we hebben helemaal geen problemen in kapellen op het uh, gebied van, van, van dierenleed. Althans, nog niet. Toch zijn de ogen allemaal op kapellen gericht. Even kort, uh, uh, meneer Moerkerker, wat gaan we hier nu echt aan hebben, denkt u? Kort. Ja. Nou, in ieder geval heel kort, de dieren die uh, gevonden worden in slechte omstandigheden, die worden geholpen. De dieren worden geholpen. Ik, ik dank u voor uw reactie, we gaan het allemaal zien. Ik heb al eerder gezegd KWW, hè? kieken wat wordt. Ja. ja, kieken wat wordt uh, Mark Maar ik begrijp, woord, geen dierenproblemen, wel dierenpolitie. Nou, dat is altijd nou, handig, toch? Nee, dan heb je ja, ze maar. Publiciteit naar ja. de mensen toe. Tien minuten voor half tien is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nog eventjes naar de huishoudbeurs. Wat is op de 66 e beurs in Amsterdam te merken van de economische crisis? Zo vroegen wij ons af. We verslaggever Garry van Pinksten naartoe en vroeg het aan verkopers en bezoekers. Er is goed gescoord, want vooral vrouwen van middelbare leeftijd... komen hier naar buiten nu met... Zware koffers en tassen. Soms zijn de spullen zo zwaar dat ze speciaal in een rolkoffertje gestopt zijn. Even naar binnen lopen hier. Het is hier in ieder geval groot en druk genoeg. Mevrouw, u heeft een hele mooie roze tas bij u en een ja. plastic tas erbij. Het zit allemaal vol spullen. Zit helemaal vol, afgeladen vol. En mijn dochter en nichtje die hebben ook nog tassen vol met spul. Alles wat we tegenkomen en wat een koopje is, nemen we mee. En mevrouw, u verkoopt hier kleine computertjes, ook theeglazen ja. zie ja. ik. koffers ja. van alles wat. Merkt u nou met de economische crisis dat het minder nee. loopt? Nee. nee, echt niet. Kopen mensen dan vooral dingen voor hun huis? Dat toch, ja, geitjes. Want heeft dat u het idee zo. dat mensen juist in deze tijd hè, wel geld aan hun huis besteden? Ik denk toch wel Want... dat dat er een klein beetje mee te maken heeft. Want kijk, buiten de deur eten en zo, dat is al geminiseerd, dat weet u. Dus het is toch voor je eigen, om jezelf een beetje comfort te geven... denk ik dat dat wel meehelpt hoor. U zelf bijvoorbeeld, merkt u ook dat u minder makkelijk zou verhuizen... maar makkelijker uw keuken zou verbouwen bijvoorbeeld? Dat denk ik wel, ja. Gewoon lekker waar je zit, gewoon lekker opknappen en... Nee, nee, maar dat, ik geloof wel dat de economische crisis wel merkbaar is. Maar ik denk juist dat de mensen dan in zo'n periode toch hier willen lopen... en zich dan een beetje willen troosten of een beetje dingetjes willen kopen. Dat geloof ik wel, hoor. U verkoopt anti-aanbakfolie. Dat is iets voor in huis. En merkt u dat mensen ook weer graag daaraan geld uitgeven? Ja, wel in blijvende dingen. Hm? Niet in tijdelijke dingen? Nee nee, nee, nee, nee. Want daar hebben ze geen geld voor. Ze kopen liever iets wat blijvend is. Waar ze heel veel aan hebben. En gaat het nu beter eigenlijk of, of minder goed dan een paar jaar geleden? Nee, minder. Het is een stuk minder, er zijn minder mensen. Ze geven minder geld uit. Dus het is wel een stuk minder. Dag meneer, u verkoopt hier infrarood warmtecabines. Zo zien ze hier ook staan. Mooie houten constructies. Ja. Merkt u nou dat mensen dat op dit moment makkelijk aanschaffen... Uh, nou, de meeste mensen die het kopen zijn alleen maar mensen die fysiek ergens klachten van hebben. En 10% is nog maar mensen die het gewoon voor ontspanning kopen. En die 10% die het doet voor, de, voor het comfort eigenlijk, is dat een groeiende groep? Uh, nee, die is door de crisis ingezakt. Die groep uh, misschien na de crisis, want dat zijn veel jongere mensen beneden de 40. En de rest is allemaal 55 plus. En die heb je ja, puur omdat ze ergens last van hebben. En de jongeren onder de veertig zijn dus een beetje... Ja, dat is door de crisis op dit moment... Uh, nee, dat is, uh, die doen het niet. Die hebben het niet nodig, dus ja, dan hoeft het ook niet. Bent u vriendinnen van elkaar? zusters? Nee, wij zijn zusters. Ah ja. Ja. ja. En u komt elk jaar samen op de huishap? Ja. Aan 25 jaar. Ja, wat heeft u deze keer meegenomen? Alles. Ja, dat is leuk. Ja, zo gaat dat er op de huishoudbeurs. Plastic pakken en vullen die zak. Tot en met 20 februari kan het nog op de huishoudbeurs in de rij. Hoe anders is het in Oost-Afrika? Daar heerste twee jaar geleden grote droogte. De nomaden van Noord-Kenia zijn nog nauwelijks hersteld... van de klap van de massale sterfte van hun vee. En nu is het er alweer kurkdroog. Correspondent Koert Lindeijer doet verslag vanuit het getroffen gebied... en was tussen de geiten die er nog zijn. Over rotsen komen de geiten en de schapen. In de rivierbedding water drinken, maar er staat geen water in de rivier. Daarvoor moet worden gegraven. In een heel diep gat kruipt een moran, een strijder, en daar komt het water. Naar boven voor de geiten. Op een grote gele vlakte met heel veel wind staat ergens een schooltje. En Pius is de leraar. Pius, wat merk je nou van de droogte? Children use three jerrygans of water. De Samburu, een van de vele volkeren in het verdroogde Noord-Kenia, trekt wanhopig alle kanten uit op zoek naar gas. De boma's, oftewel de kralen, liggen nu heel ver van school verwijderd. Sommige kinderen lopen iedere dag 10 kilometer naar school, vertelt Pius de leraar. En de leerlingen moeten ieder drie liter water meenemen, want water is er niet meer op school. De geiten komen de kraal binnen en worden gemelkt, gemolken door de vrouwen en de kinderen. Maar veel melk komt er niet uit die uien, uieren. Want ook de geiten, toch doorgaans, eh, die het heel goed kunnen hebben: droogtes. Dus ook zij kunnen droogte na droogte niet aan in Kenia. En melk geven ze nauwelijks meer voor de Samburu's hier in noord kenia dus, dus hebben we maar een geit geslacht. Dan levert hij tenminste nog iets op. We zijn de poesje ingetrokken met een paar uh, morans, strijders... en uh, eten nu een geit. La Roos, na buzimingi, sasi kongapi... Zijn vader had veel geiten. Ik vraag hem, hoeveel heb je er nu? Dat weet hij niet, maar er zijn er wel een heleboel doodgegaan. Als het leven zo moeilijk wordt door steeds terugkerende droogtes... moet je dan je levensstijl niet veranderen? Ja, er blijft ons geen andere mogelijkheid meer over... Want tegenwoordig komen de grote droogtes bijna ieder jaar. En niet zoals vroeger, iedere tien jaar. We moeten ons vee gaan verkopen en geld verdienen. Anders gaan wij Samburu ten onder. Goed-Lindij, ons verslaggever in het gebied van de Samburu in Noord-Kenia. Nog even naar FC Twente. Het is vier minuten voor half tien. De club reist morgen naar Moskou om dan donderdag in de UEFA Cup te spelen tegen het Russische Robin Kazan. Eerder stond die wedstrijd gepland in Kazan, maar de UEFA besloot vanwege de Siberische temperaturen, het is er nogal koud, die wedstrijd te verplaatsen naar een stadion in de Russische hoofdstad. Maar ook in Moskou is het opnieuw winters. The Russian winter is returning in earnest tomorrow. Heavy snowfall is expected to cover the capital and Moscow region over the next two days. This will cause widespread ice on the roads, making already bad driving conditions even more hazardous. In some areas, sleet and strong wind are forecast. The worsening weather is due to a cyclone in the Baltic Sea. Het is lastig hier door de hevige sneeuw en de harde wind in Moskou. Het wordt veroorzaakt door een zware storm rond de Baltische Zee. Dat wordt allemaal dan geen pretje voor FC Twente. De clubarts, Geki Mijns, legt uit hoe de spelers zijn voorbereid. Nou ja, wij, wij nemen dus wel extra uh, voeding mee om uh, zowel hun. hun uh, ook de ronde wedstrijden goed aan te vullen. En voor de anderen is gewoon goede kleding. Uh, en een aantal lagen is het, uh, is het advies om verschillende lagen kleding te gaan dragen, zodat uh, ze toch wat uh, warm blijven. En daarnaast hebben we heatpacks aangeschaft die ze in uh, schoenen en uh, handschoenen kunnen dragen... waardoor de handen en voeten warm kunnen blijven. Ja, goed eten, laag op laag, heatpacks, al die maatregelen zijn nodig... want er zitten medische risico's aan het spelen bij zoeken koude temperaturen. Nou, Als je echt uh, hele uh, uh, koude temperaturen hebt, dan is, uh, gaat het, kan het op je longen gaan werken. Uh, met name als het ook nog erg droog is. Dan uh, uh, kunnen wat longcellen uh, kapot gaan, waardoor je... Nou, een, een, een kuchje krijgt, een, een loonprobleem waar minder goed uh, kunt uh, ademhalen en veel moet hoesten. Een uh, beetje vergelijkbaar met een 1500-meter kuchje bij de schaatsers. Uh, verder uh, kunnen we natuurlijk een uh, aantal lichaamsdelen, zoals uh, de tenen, uh, vingers, neus, oren, bevriezen en uh, door, door de kou uh, is de, zijn de spelers vaak eerder uitgeput. Is de energiereserve de de energie is gewoon beperkt of eerder opgemaakt eigenlijk. Nou, lastig dus voor de uitstekende lichaamsdelen. De vraag is wel, uh, wanneer is het te koud om te spelen? Of het echt te koud is? Nogmaals, de clubharts. Ik heb zelf ook niet directe ervaringen met dit soort temperaturen. En uh, de jongens ook niet. En we zullen in elk geval eerst proberen en kijken hoe, hoe, hoe, hoe het aanvoelt de UEFA houdt als regel aan meer 15 graden. En daarna, als het kouder is, dan wordt het plaatselijk beslist. Dus daar zullen we duidelijk even over moeten uitspreken. Samen met mijn collega van Ruben Kazan natuurlijk. Inmiddels heeft de UEFA de wedstrijd vanwege de weersomstandigheden twee uur vervroegd. Dan is het niet meer min 27, maar nog slechts... Min 20 om 5 ah, uur smiddags. Lekker. Dat valt dus erg mee. Ja. Flink nou. rennen. Goed, wij gaan uh, blijven de warmte. Want wij gaan naar Sven Kokom. Ja, <laughs> ja mooi Sven. Goedemorgen. Warm <laughs> dag, Clara. <laughs> ja, warm. Hier werd ik nog wel. Pas bij we dus. Dankjewel. Uh, we gaan uh, praten over die CO2-opslag in de bodem van de Noordzee. Uh, waar jullie het ook al over hadden. De Partij van de Arbeid is bepaald niet blij met dat plan van Maxime Verhagen, de minister van Economische Zaken. Straks uh, Dietrich Samson daarover en een reactie van Natuur en Milieu. En sinds de brand bij ChemiePack in Moerdijk... hebben de andere chemiebedrijven in dit land geen leven meer. Volgens die bedrijven zijn gemeenten bij hun controles bezig met een hetse. Daarover gaat het. Onder meer in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De laatste jaren is de autobelasting in Zuid-Holland het hardst gestegen met 30 procent. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. In Flevoland was de stijging 20 procent en in Friesland 15 en Zuid-Holland zegt extra geld van automobilisten te vragen... omdat de provincie geen geld kreeg uit de verkoop van energiebedrijven. Net als gisteren in Amsterdam is er vandaag in Den Haag... een staking bij het openbaar vervoer. Tram, bus en Randstadrail rijden minder vaak. En de bussen rijden vanavond helemaal niet. Het is een actie tegen de aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer. Friesland, Groningen en Drenthe zijn blij dat de ondergrondse opslag van CO2 niet doorgaat. Het kabinet ziet er vanaf omdat er zoveel weerstand is bij burgers en bestuurders. En minister Verhagen onderzoekt nu CO2-opslag onder zee. En dan is het CBS net gekomen met de cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar. Hoe zat het met de economische groei en hoe zat het met de banenontwikkeling? Economisch redacteur André Meijema heeft die CBS-cijfers. André, hoe staan we ervoor? Nou, we hebben het in ieder geval een stuk beter gedaan weer dan het derde kwartaal het voorgaande kwartaal. Want toen was er een klein minnetje van 0,1 bijna te verwaarlozen. Maar toch weer een minnetje, geen economische groei dus. In het vierde kwartaal daarentegen noteren wij weer een groei van kwartaal op kwartaal gemeten dan van 0,6 En dat is dan toch weer een, een, een mooi plusje. Te meer omdat men dacht bij dat minnetje van het vorige kwartaal... van oh, we gaan toch niet weer zakken in een soort tweede eh, recessie, een tweede dubbele dip. We hebben ondanks een winterse decembermaand, want dat is toch slecht voor de bouwproductie en voor het transport, eh, toch een, een behoorlijke goede periode gehad. Eh, en dat is vooral te danken aan de sterke groei van de export bescheiden groei bij de consumptie van de huishoudens. De investeringen zijn uh, sinds twee jaar weer wat hoger. En ook hebben wij in 2010 25.000 banen meer uh, gecreëerd... in dat vierde kwartaal dan het jaar daarvoor. De economie over het hele jaar genomen, 2010, groeide met 1,7 procent. Je zei al sterke groei van de export. Dat werpt de vraag op hoe is het in de landen om ons heen? Nou ja, die eh, doen het eh, ook nog altijd goed. Maar, en dat is wel opvallend om te zien... Duitsland groeit maar met 0,4 in het vierde kwartaal. Wij hebben heel veel te danken aan Duitsland. Wij liften eigenlijk als economie mee met de Duitse economie... toen het daar begon aan te trekken eind 2009. En door heel 2010 in zaten wij zeg maar, op, het, op, het, op het karretje van Duitsland... en groeiden bij ons ook, maar met een zekere vertraging. Het is opvallend dus om te zien dat in het vierde kwartaal... de Nederlandse economie sterker gegroeid is dan de Duitse economie. Wij dus 0,6, de Duitsers 0,4 Iets Ietsjes onder de raming ook de Duitsers. Hetzelfde geldt voor Frankrijk, daarna groei van 0,3 procent. Raming van 0,6 was verwacht. Ze verwachten wel in Duitsland een groei voor over de hele economie... voor dit komende jaar, het lopende jaar, van zo'n 2,5 uh, Bij ons ligt die groeiverwachting zo rond de 1,6, 1,7 Dus we lopen wat achter. Maar uh, je merkt wel een soort door-eileffect, na-eileffect... in de Nederlandse economie uh, ten opzichte van Duitsland. Daar neemt de groei iets af, al Drie kwartalen op rij. Ook de Nederlandse economie vertraagt wat. Maar gelukkig, dankzij Duitsland, kunnen wij nog altijd een stuk goed meekomen. De nieuwste cijfers van het CBS toegelicht door André Mijnema. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie met nog een paar opvallende files. Zonder meer op de A4 richting Amsterdam. Een ongeluk gebeurt bij Leidsendam. Er staat inmiddels een file van 5 kilometer. En er zijn twee rijstoken dicht. Het is nog opmerkelijk druk op de A9 richting Amsterdam. Langzaam rijden, stilstaan tussen Beverwijk en knopend Raasdorp. De A12 Den Haag naar Utrecht. Nog 8 kilometer bij Reewijk na een ongeluk. Daar zijn de rijstoken weer vrij. Daar staat ook nog flink vast op de A20 naar Gouda. 7 kilometer voor knopend Gouwen. En op de A5. Nijmegen richting Rotterdam. Er staat nog een lange file van 7 kilometer tussen Afet Arkel en Har Haringsveld-Giesendam. Bij Haringsveld-Giesendam is door een ongeluk de linkerreis ook afgesloten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De Partij van de Arbeid is niet blij met de CO2-opslag onder de Noordzee. Chemiebedrijven zijn de dupe van een hetsen na de brand bij Chemiepec in Moerdijk, zeggen ze zelf. Hongaarse ouders moeten een extra stem krijgen, vindt de Hongaarse regeringspartij. En dat humeur van Diederik Ebbingen. Bijna vijf over half tien, dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Harm van, van Altenveld is vanochtend in Leiden. In de Bakkersteeg, in het eeuwenoude centrum, daar zijn ze bang. Want materialisme dreigt het hier te winnen van historisch erfgoed. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De minister van Economische Zaken en Landbouw, Maxime Verhagen... schrapt de opslag van CO2 in het noorden van het land. Hebt u dat vandaag ook al kunnen horen op deze zender. De minister wil eerst een demonstratieproject onder zee... En daar zijn ze blij mee in het noorden. Blij in Barendrecht, waar ook van die plannen waren om CO2 in de grond op te slaan. Maar Diederik Samson, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, is bepaald niet blij. Waarom bent u nou weer niet blij, meneer Samson? Nou, ik vind het helemaal niet zo erg hoor, om CO2 uiteindelijk een keertje onder de Noordzee te gaan opslaan. Althans, kijk, CO2 is een noodzakelijk kwaad. moeten we misschien een keer gebruiken omdat we niet genoeg uh, haast hebben gemaakt met duurzame energie. Maar uh, het lost het probleem niet op. Op dit moment uh, we, uh, bouwen we kolencentrales in uh, de Eemshaven en ook op de Maas. Um, die stoten straks een enorme hoeveelheid CO2 uit als we niks doen. Uh, Verhagen schrapt alle CO2-opslagplannen. Dat is prima. Maar hij moet met een alternatief komen. Heeft en dan, die... Er zijn alternatieven voorhanden. Niet CO2-opslag onder de Noordzee. Want dat is in sowieso voor de Eemshaven geen enkele optie. En het duurt ook nog jaren. Waarom? Nee, je moet de codecentrale dat... aan gaan pakken. Waarom is dat geen optie voor de Eemshaven en voor de codecentrale lijn? Nou, Omdat de Waddenzee volgens mij geen optie is. Dat lijkt me toch een beetje een rare move um, om die te gaan maken. Um, en... Alle andere delen van de Noordzee liggen veel te ver weg. En bovendien duurt het nog jaren, terwijl die kolencentrales al in aanbouw zijn. Nee, er is een ander alternatief voorhanden. En dat is tegen die kolencentrales zeggen, u heeft nou nog één keus. Of u gaat duurzame energie maken, biomassa verstoken, dat kan net zo goed in dezelfde ketel. Of u gaat dicht. Ja, de minister heeft nog een ander alternatief. Ja, maar dat duurt dus. Ja. Nou, de minister 2015 kan tellen. worden begonnen, zegt hij, met de bouw van een kerncentrale. Ja. Ja, maar dat is voor die kolencentrale geen alternatief. Hè? Ik bedoel, een kerncentrale kan je ernaast zetten. Dat, dat, ze, ze doen maar, dat gaat voorlopig toch niet gebeuren. Het ja. ding is pas in 2020 af. Ja. Nee, ik heb het over die klassieke CO2-kanonnen. die nu gebouwd worden. Die waren altijd gebouwd met als voorwaarde dat ze minder CO2 zouden uitstoten dan klassieke kolencentrales. Dat kan in principe met CO2-opslag. Maar ja, als je al die projecten schrapt waar ik overigens eh, inderdaad best blij mee ben, dan moet je wel naar het andere alternatief grijpen. En dat is het duurzame energie verstoken in diezelfde centrale. Dat mm. kan, maar dan moeten we ha wel haast maken. Kijk, hij trekt nu de ene stekker naar de andere uit het duurzame energiebeleid. Zonne-energie gaat niet meer door, of offshore wind gaat niet meer door. Nu gaat CO2-opslag niet door. Met losse stekkers maak je geen energiebeleid. Ja, dus met andere woorden u zegt, hartstikke goede stap van de minister. Hij moet er alleen nog iets aan toevoegen. Dat klopt. Goed. Ron Wit, goedemorgen. U bent teammanager Klimaat van de Stichting Natuur en Milieu. Bent u net zo blij als Diederik Samson uiteindelijk toch? Uh, nou, ik ben, uh, in, uh, de, wij zijn blij uh, met Z2-opslag uh, op de Noordzee uh, als demonstratieproject. Want wij denken dat het een noodzakelijke tussenstap is. Maar wel onder randvoorwaarden. Dus dat betekent uh, maximale inzet en investeren in duurzame energie en energiebesparing. En wij zien dat uh, deze regering daar op dit moment nog helemaal niets mee gedaan heeft. Wat zou er moeten dus, gebeuren wat u betreft? Nou ja, deze regering heeft in het regeerakkoord aangekondigd een Green Deal. Ja. En, en eigenlijk hebben we daar nog niets, niets van gehoord. Nee. Uh, datgene wat we gehoord hebben, uh, stelt nog niks voor. Dus uh, deze minister uh, moet dit jaar zo snel mogelijk laten zien... Uh, dat hij daar hele grote stappen in weet te maken. Ja. Dus u dus schaat de... zich eigenlijk, uh, laten we zeggen, in de kringen van Geert Wilders... die gisteren op een andere manier kritiek had op het kabinet. Namelijk, maak nou zwaar wat je zegt. Ja, kijk, precies. Maak nou eens waar met wat je zegt met duurzame energie- en energiebesparing. Ja. En wat betreft die CO2-opslag, als je, als je de stekker eruit trekt in het noorden... Uh, dan moet je ook de stekker uit die kolencentrale zetten die, uh, die trekken die nu in aanbouw is. Want dan ben je namelijk niet meer consequent. Juist, dus u dus verwacht eigenlijk dat de minister dat dan ook moet gaan doen? Ja, precies. Dus die, die, die, die kolencentrale van Essent uh, RWE die nu in aanbouw is... Ja. die gaat ongeveer net zoveel CO2 uitstoten als 2 miljoen auto's. Ja. Ieder jaar opnieuw. Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen, als je daar geen CO2-opslag meer mag doen, dan ook geen kolencentraal. Want anders gaat dat ding 40 jaar lang gaat dat heel veel CO2 uitstoten. Goed, Diederik Samson, u zit weliswaar in de oppositie, maar uh, u bent toch een niet bepaald een kleine oppositiepartij. Uh, dus nee. u hebt enige macht om de minister onder druk te zetten om met zo'n alternatief plan te komen. Ja, ga, ga, gaat u dat doen? Uh, ja, zeker. Uh, sterker nog, dat heb ik al gedaan, uh, 6 december, uh, jongstleden ja. uh, Toen heb ik gezegd, uh, voer nou een verplichting in voor die kolencentrales om biomassa bij te stoken. Ja. Uh, voer bij wijze van spreken een CO2-norm in voor die kolencentrales waar ze niet overheen mogen komen. Uh, ja, de minister heeft toen gezegd, nou daar ga ik nog eens naar kijken. Ja. Ja, hij heeft nu een deel van het plan zelf uh, laten we zeggen, uitgelokt door die CO2-opslag te schrappen, en uh, Ron Witt heeft gelijk... dan moet die kolencentrale dus ook wat doen. Dan ja. kan hij uh, uh, biomassa gaan bijstoken. Als hij ja. dat niet wil, omdat ja. het duur is voor ja, Rw, ja dan ja. moet hij dicht. Goed, dus wanneer gaat u dat van de meisjes? Uh, nou, vandaag of morgen spreken wij wel weer met hem. Maar hij weet ondersgoed wat ik van hem wil. En uh, sterker nog, ik hoef het niet per se op hem te wachten. Ik kan ook gewoon een initiatiefwet indienen. Ja. En die ligt er dan volgende week. Gaat u daarmee komen met een initiatiefwet? Ik heb hem al aangekondigd. En ik heb de minister in eerste instantie de tijd gegeven om zelf iets te bedenken. En ik ga nou even uh, goed nadenken en ook in de Kamer uh, rondvragen hoeveel steun ik heb. En wellicht kom ik dan heel snel met een eigen initiatief. En wat staat daar in die initiatiefwet dan? Biomassa bijstoken voor kolencentrales of sluiten. Dederik Samson en Ron Wit ik dank jullie allebei. Ranking the news. De vraag van vandaag Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De olieresten in de golf van Mexico kunnen beter niet verder worden opgeruimd. Staat in een wetenschappelijk advies aan de opruimploeg van British Petroleum, het BP dus. Hoe kan het dat olie uh, laten liggen minder schadelijk is dan opruimen? Dat is de vraag die we voorleggen aan Lucas Reinders, hoogleraar Milieukunde. Die heeft dus het antwoord. Niet altijd zo dat olie laten liggen minder schadelijk is dan opruimen. Met name als het in een zandstrand uh, zit... Uh, waar je bijvoorbeeld olie aan je voeten kan krijgen als je gaat uh, zwemmen. Of als het op rotsen zit, is het toch altijd beter om het op te ruimen. Waar het wel anders kan zijn, is in moerasgebieden. En die heb je nogal veel aan de Golf van Mexico. Daar moet je dan erin en dan beschadig je die moerasgebieden. En ook bij het weghalen van uh, de tierballen en, en restjes olie... kan je uiteindelijk meer schade doen dan je goed doet. Omdat je ook voedingsstoffen weghaalt, planten weghaalt, diertjes weghaalt... En het netto-effect daarvan kan negatief zijn. Aldus, Lucas Rijnders, Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. voor uw minuut. Ranking the news. Terug nu naar Leiden. Harm van Attenveld. Het is uh, prachtig hier in Leiden. Schoenmaakrijden de Bakkersteeg. Ligt in de gelijknamige steeg. Schoenreparatie. Schoenen op maat worden hier gemaakt. Door Ruud van Horen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. U hoeft nog een oud ambachtelijk vak uit. Dat klopt inderdaad. Heel erg. Hoe lang al? Uh, ik zit hier vanaf 1994. Waarom bent u dit gaan doen? Uh, geheel toevallig. Ik, uh, ik heb eigenlijk vroeger geschiedenis gestudeerd. In de jaren tachtig. Uh, ik kon geen werk. En, en via mijn partner uh, kwam ik in uh, het schoenenvak terecht. En uh, het, ja, het bleek me eigenlijk dat ik het ontzettend leuk vond om met mijn handen te gaan werken. Veel leuker dan achter studieboeken te zitten. Dus ik ben blijven hangen zo gezegd. En uh, het bevalt me nog steeds. Uitstekend. Hoe lang nog hier in de Bakkersteeg? Dat is heel onbekend. Dat, uh, we hopen nog, uh, nog lang, maar uh, we moeten het gewoon afwachten. Het ja, hier... wat, vertel eventjes, wat is er aan de hand? Want het, het dreigt dat u hier weg moet. Het, uh, ja, het uh, pond uh, gaat uh, verkocht worden en uh, ja, er is kans dat we daardoor hier dat we moeten gaan verhuizen. En, uh, maar er is nog een kans dat het misschien nog in stand blijft. Het is onzeker. Uh, we wachten het rustig af. En meneer Gijsman, u bent van de Stichting Levend Ambacht Leiden ook een ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Leiden stond vroeger bol van de oude ambachten. Bol van de oude ambachten. Anno 2011, wat is er nog over? Nou, ik denk dat je als je goed zoekt er nog wel 30 ambachten te vinden zijn. En, uh, met de amateurfotografen uh, een fotoserie uh, gemaakt en tentoongesteld. En dan hebben we toch 21 ambachten gefotografeerd. En de laatste mag straks het licht doen. Nou, er, zijn, er is nog steeds belangstelling voor mensen die, die een drukkerijtje hebben, die een glas in lood doen. Die, hè, er zijn er toch nog wel, wel veel, hoor. Kleine drukkerijtjes, euh, nou ja, noem maar op. Maar we staan hier vandaag voor euh, ja, de bakkersteeg ja. nummer drie. Ja. En waarom dreigt dit pand verloren te gaan voor de oude ambacht in de stad? Nou... We hebben uh, natuurlijk geprobeerd met de familie C., die natuurlijk hier uh, vroeger de, de, de zaak runde, de oude C. Dat was al een schoenmaker? Dat was al een schoenmaker. En geprobeerd om geld bij elkaar te krijgen om uh, dit pand te kopen. Maar uh, te, dat moest dan wel een economische waarde zijn. En uh, de, de huidige eigenaar heeft het voordeel dat er een buurman uh, uh, het pand wil kopen om het bij zijn huis te trekken. En dat was uh, twee keer zoveel als wij rendabel achten. Dus dat, dat halen we niet. Ik zat gisteren even op, uh, op, op Funda te kijken en het huis hiernaast staat te koop voor 485.000 ja, ja, euro. Ja, ja, ja, Erg groot zijn huizen nu. Ja. Zo diep zijn de zakken van uw stichting niet? Nee, nee. maar dit zit nog uh, onder de twee ton. Maar dat is voor ons met deze huur toch niet rendabel. De helft zou, naar, zou precies gaan. Maar goed, de huidige eigenaar heeft het, heeft het geluk gehad dat hij een groot bot kreeg. Maar ja, dat is de wet van vraag en aanbod. Dat is, is 2011. Leg je door erbij neer? Ja, dat is een keer verliezen en een keer winnen. Daar kan je niks aan doen. Je kan het niemand kwalijk nemen. En de schoenmaker Ruud kan in de morstraat terecht bij een schoenmakerij die er ook mee uitscheidt. Dus ja, iedereen... Dus, dus eigenlijk, eh, meneer Van Hoorn, de, de schoenmaker, is daar helemaal geen probleem? Eigenlijk niet zo'n ontzettend groot probleem. Het enige, eh, kijk wij hebben een andere locatie gevonden. En eigenlijk is het ook een hele wets schoenmakerij. Dus wat dat betreft verandert het niet zo heel erg veel. Uh, het is alleen jammer dat uh, de zaak hier, wat, zaak een, een levend museum, dat het, uh, dat het verdwijnt, dat is, dat is op zich wel heel erg jammer. Ja, want de verbinding is binnen niet goed, maar als we hier door de rijtjes van buiten naar binnen turen, dan zien we waar die even oude instrumenten staan. Hoe oud is het oudste instrument wat u gebruikt? Misschien wel uh, 120 jaar oud. En gaat dat mee naar de nieuwe locatie als u ja, gaat verhuizen? Dan uh, dat gaat zoveel mogelijk uh, proberen we oude instrumenten mee te nemen. Dus uh, wat, wat, wat, wat ik al eerder zei, wat dat betreft is er niet heel erg veel. Ja. Dus dan... Uh, Verhuist er een levend ambacht van het ene deel van de stad naar het andere, hier in Leiden? Zij Harm van Attenveld. <tie> Straks, Hongaarse ouders moeten een extra stem krijgen, vindt de Hongaarse regeringspartij. <tie> Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Ik ga bijna. Hallo. U bent de mevrouw die uh, de persoonsverwisseling heeft opgemerkt? <tie> Van de haan? Ja? Ja. Nou, het was zo dat het uh, beest er was afgehaald in verband met stormschade. En op dat moment, een jaar later, wil ik een expositie in de kerk doen... over alles wat op kerktoren staat. In verband dat ik denk van, ik kan de haan er ook even neerzetten, onze haan. Toen uh, was het een andere haan dan wat ik in, de, in het boek had gezien. Want er staat in een boek beschreven hoe de haan eruit ziet en de maten. En toen kwam ik erachter van, hé, hey, uh, waarom klopt dat niet? En toen is het bedrijf gaan zoeken. En uh, toen hebben ze de haan gevonden... die op dat moment in 1998 ook een kerk gerestaureerd werd. En toen is de verwisseling gekomen met Haaksbergen. Maar niemand heeft in die tussen tien, tien jaren gezien van... hé, hey, er staat iets anders op. Anders? Het heeft een hen gestaan in plaats van een haan. En niemand die door had? Nee, want ach, dat wordt dan een keer deur opgezet nadat het uh, verguld was... Van nou, in staat er weer en niemand heeft gedacht van, hey, want het is natuurlijk een grote afstand. Hè? Het is 55 meter hoge toren. Maar nu is dus de haan is weer terug. Nu is de haan weer terug. En de hen staat weer? En de hen staat weer in Haaksbergen op de toren. Dus uiteindelijk is eindgoed al goed. Alles is weer goed, <laughs> ja. Positive News Network. Het is Communicatie en kremen. Goedemorgen, ik bel over de omgekeerde kopendiefstal. Ja, dat geval in Hardenberg bedoelt u? Of... Ja, die bedoel ik inderdaad. Ja, ja nou, daar kan ik wel wat van vertellen. Uh, een uh, collega van mij die, uh, die zag een, uh, een auto met oud ijzer uh, rijden. En daar zaten dus uh, die koperen uh, bloembakken op, zeg maar. Dat waren eigenlijk een soort oude cv-ketels die dan opgesneden uh, uh, uh, waren of uh, gezaagd. Ik weet niet precies hoe men dat doet. Maar, um, en uh, die dacht van, nou, dit, uh, ik wil eens even weten wat, wat daarmee aan de hand is. Dus die had die auto staande gehouden. En bij controle van, uh, van die personen uh, bleek dus uh, um, dat één van die personen uh, nog een, een aantal boetes open had staan. Dus uh, die werd vriendelijk verzocht om even mee te komen naar het bureau. Nou, dat, dat, uh, dat deed men ook keurig. Er zaten dus drie personen in die auto waarvan één dus nog wat uh, te betalen had. Uh, dus die kwamen aan bij het bureau onder uh, politie-escorten. En uh, op, op het bureau zat uh, de man van wie die uh, bloembakken gestolen waren. Dus die, die was aan het bureau om aangifte te doen van die diefstal. En die zag dus vervolgens uh, een aanhangwagen met, uh, met zijn bloembakken rijden. Oké, okay, dames... Draai het raampje maar open. Haal je zomerschoenen uit de kast. En berg die oorwarmers, mutsen en andere troep ver, ver weg. Meteoroloog Ralf Schuttenhelm van Meteo Vista heeft namelijk goed nieuws. Nou ja, we, we kunnen rekenen op een, op een bovengemiddeld mooie lente. Met um, veel zon en weinig neerslag. Uh, bij ongeveer normale temperaturen. Een vrij rustig weerbeeld. Dus met, uh, met hoge drukgebieden boven West-Europa. Uh, dat vergroot ook weer de zonkansen. En dan heb je eigenlijk ook over het algemeen echt zwakke wind. Dus, uh, dus op zich wel terras weer. En niet meer dat vervelende gekrap ochtends. Ja, dat, dat hou je eigenlijk altijd in februari. Over een week krijgen we nog weer wat nachtvorst. Dus uh, dat zit er voorlopig nog wel even Ja, in. daar kan ik natuurlijk niet mee afsluiten. Leuk detail misschien wel. Uh, ze waren gevuld met viooltjes. En die ging ook mee? Ja, die zijn ook meegegaan. Ik heb die bakken zelf nog gezien aan het bureau. En hij heeft ze weer mee mogen nemen naar huis. Ja, natuurlijk. Dat is zijn eigen dom. Brenger van het Goede Nieuws was Marielle Beers. En dit is Sergio Mendes. Zing. samba. Vai, vai, samba, so só so dan samba. Vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei me cansei tcha tcha cha cha samba, so só so dan samba. Vai, vai, vai, vai. Só so samba, só so dan samba. Sam -ba -ba. So samba, so dans to samba, so samba. So samba, so danso, to samba, so samba. So samba, so dans samba, samba. Samba, Samba, Samba, Samba. vai, bye Susan, by Samba, by samba, by Bye. by samba, samba. Sordanzo Samba, Sergio Mendes. Het is acht minuten voor tien bijna. We gaan naar Hongarije, waar het Hongaarse parlement een compleet nieuwe grondwet voorbereidt. Regeringspartij Fides wil dat ouders met kinderen voortaan een extra stem kunnen uitbrengen. Henk Heers, correspondent in Hongarije. Goedemorgen. Goedemorgen. Krijgt de vader of de moeder een extra stem? Uh, ja, dat is de grote vraag. Daar zijn ze nog niet uit. Uh... Het, het kan zelfs nog zijn dat ze zeggen, nou, je, je krijgt uh, extra stemmen naar gelang je uh, kinderen hebt. Dus als je vier kinderen hebt, krijg je vier extra stemmen. Uh, maar het andere idee is dan per gezin één extra stem. Maar hoe dat dan zou moeten, uh, niemand weet het. Ook niet hoe het bijvoorbeeld moet als ouders dan gescheiden zijn. Uh, als de, de ouders niet Hongaars zijn, maar de kinderen wel. Nou, en enfin, je kunt hier allerlei... Hele problematische dingen uh, voorstellen, daar zijn ze nog niet uit. Maar ze leggen het principe, uh, leggen ze nu voor uh, aan de bevolking... ...en dat bediscussiëren ze ook heel serieus binnen de regeringspartij. Ja, maar goed, wat moet je dan met zo'n extra stem doen? Ik bedoel, dan, dan breng je die dus uit op dezelfde partij vermoedelijk. Uh, ja, dat is wel mijn uitgangspunt dat de meeste mensen dat zullen doen. Kijk, de officiële motivatie is uh, dat hiermee de grootste groep uh, burgers die geen politieke vertegenwoordiging hebben, wel politieke vertegenwoordiging zouden krijgen. Eh, maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje, beetje een droge redenering. want die kinderen die krijgen geen politieke vertegenwoordiging, die ouders krijgen extra stem. En, en meer ja. niet. En ja, je zou je ook kunnen afvragen of dat er misschien niet achter zit, want de regeringspartij heeft erg veel steun onder jongere mensen en onder mensen, eh, onder, onder gezinnen en onder mensen met kinderen. Ja. En ze zouden op deze manier misschien wat extra stemmen, heel wat extra stemmen kunnen krijgen. Maar goed, dan kan je net zo goed de jongeren Stemrecht invoeren? Ja, maar je kunt baby's van twee natuurlijk niet, uh, niet laten stemmen. Dat is, uh, dat is nee. een uitgangspunt. punt. Maar ja, dat zou inderdaad ook kunnen. Dat zou een alternatief zijn. Ja. Uh, is dit nou een proefballon of een echt uh, buitengewoon serieus idee? Nou, toen ik het een week geleden voor het eerst hoorde... dacht ik van, nou, dat, dat kan me niet voorstellen. Uh, maar het, is, het wordt heel serieus opgepakt. Het wordt heel serieus uh, bediscussieerd. Um, het wordt deel, uh, is deel van een soort enquête... die deze weken wordt rondgestuurd naar mensen voor de nieuwe grondwet. Dus het is een heel serieus voorstel uh, geworden. Opeens tot, uh, tot ja, veler verbazing, denk ik toch wel. Ja. Um, dus ja, of het er uiteindelijk van komt, is dan weer punt twee. Uh, maar... maar het, het, het zou me niet verbazen als ze die uh, kant op willen. Goed, het is een, een vrij conservatieve traditionele partij, hè, dat Fidesz? Ja, ja, dat is een, een, een erg christelijk, conservatief christelijke partij. Dus dat speelt ook een rol. Uh, het belang van het gezin dat is geven ze er ook steeds bij aan. Uh, willen ze benadrukken, ze willen misschien zelf stimuleren uh, dat mensen meer kinderen nemen. Uh, want ja, de Hongaarse bevolking loopt terug en uh, daar, daar, daar hebben ze grote problemen mee. Dus een babybonus in de vorm van een stem. Wat zeg je? Een babybonus in de vorm van een stem. Een babybonus in de vorm van een stem, ja, hoewel ik me niet kan voorstellen dat iemand kinderen neemt omdat hij meer stemmen krijgt. Zoals ik ook niet denk dat mensen meer kinderen nemen omdat ze kinderbijslag krijgen. Nee, goed, uh, nou is het zo dat die grondwet dan uh, gewijzigd moet worden? Uh, de vraag is of daar dan een voldoende meerderheid voor is. Hier heb je dan tweederde meerderheid nodig, nieuwe verkiezingen en dan ook nog een tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Hoe zit het in Hongarije? Uh, daar is een simpele tweederde meerderheid voldoende. Uh, die heeft de regeringspartij Fidesz. Zij hebben ook de afgelopen zes maanden ook al of. Nou, tien of twaalf keer de grondwet gewijzigd op punten. Uh, maar ook een nieuwe grondwet uh, heeft alleen maar hun meerderheid nodig. Dat is ook waarom de oppositie en allerlei andere mensen grote problemen hebben met, met wat hier gebeurt. Want het wordt eigenlijk meer een partijgrondwet dan een grondwet die door een soort nationale consensus wordt gedragen zoals je eigenlijk zou willen. Ja, en het is misschien een handige manier om via een democratische uh, weg de oppositie bui totaal buitenspel te zetten. Namelijk als je ervan uitgaat dat mensen met kinderen dan al die stemmen op die regeringspartij gaan uitbrengen. Nou, het zal zeker niet al zijn, maar wel veel meer. Ja, uh, dat is dus, dus ze, ze winnen extra stemmen. We hebben het over 2 miljoen kinderen terwijl er nu 8 miljoen stemgerechtigden zijn, dus dat is een, een, een aanzienlijk aantal. Daarnaast heeft Fidesz ook nog het idee om allerlei Hongaren die in de buurlanden wonen, en dan hebben we het ook over 2 miljoen mensen, eh, om die ook stemrecht te geven in de Hongaarse nationale verkiezingen. En ook die mensen zijn meer geneigd om op conservatieve partijen te stemmen, dus ook daar zouden zij weer extra voordeel uit kunnen trekken. Goed, bij dit soort plannen vraag ik altijd aan je, hoe reageren ze vanuit Brussel? Want Hongar is, Hongarije is lid van de Europese Unie... dus dan kijken ze altijd met argen naar dit soort uh, uh, democratische veranderingen daar. Nou, Brussel is doodstil op het moment. Ik denk dat, uh, dat niemand tot nu toe serieus gedacht heeft... Uh, dat, dat zoiets zou kunnen gebeuren. Uh, het is stil. Uh, en ik... Ja, Hongarije wordt met zeer veel argwaan, met toenemende argwaan, uh, bekeken vanuit Brussel. Maar, maar reageren is dat tot nu toe nog niet bij. Goed, wordt nu voorgelegd aan uh, die vaders en moeders uh, of ze dat uh, willen. Een extra stem of meerdere extra stemmen. En die lijst, die vragenlijst, moet binnen een week worden teruggestuurd. Dus ze hebben haast daarbij. bij Fidesz. Ja, ze hebben heel veel haast. Uh, de, de lijsten worden nu verstuurd. Moeten dan binnen twee weken of zo zijn teruggestuurd. En ze willen over een kleine twee maanden die nieuwe grondwet al aannemen. Dus dan zou alles rond moeten zijn. En ook duidelijk of dit extra stemrecht, er komt of niet. Henk Heers, vanuit Hongarije, ik dank je wel. Straks, dames en heren, chemiebedrijven zijn de dupe van een hetze... na de brand bij ChemiePack in Moerdijk, vinden ze zelf. En Nederlandse redderijen willen gewapende beveiligers inhuren... in de strijd tegen Somalische piraten, maar het mag niet van de overheid. Hoe dat allemaal zit, hoort u in het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar de reclame en het nieuws van 10 uur. Gelezen vandaag door Jan van der Putten. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo. Het laatste nieuws. De boodschap van het leger is duidelijk. Jullie moeten naar huis. Alle in en out. Mevrouw Sap zit hier zelf met de heerlijke losse haren die vrij in de wind kunnen wapperen. Dat gun ik iedere vrouw. Feiten en emoties. Oh, ik ben zo ongelooflijk blij, dacht ik niet helemaal. We hebben over de tweede keer wereldkampioen. Verslaggevers ter plaatse. Met steun van de PVV. Uh, nou, <laughs> doet het GVB niet mee. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Een etentje. Er stond wijn op tafel? Ja, diner. diner. Nou, vanaf nu noem ik het een diner. Deskundigen in de studio. Je ziet dat ook de regimes proberen te anticiperen op wat er gaat gebeuren. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals leerplicht...